Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die vrijdag mogelijk werd ontvoerd in Spanbroek in Noord-Holland... is weer terecht. De politie vond hem na tips in Beverwijk. Hij is door medisch personeel onderzocht en wordt verhoord... De man die werd vrijdag in Spamboek in een auto geduwd en meegenomen. Omdat de politie niet wist wie hij was en er grote zorgen over hem waren... werden de foto's van de man verspreid. Eerder vandaag kwamen er al tips binnen dat de man in Beverwijk zou zijn gezien. Zaterdag, een dag later, hield de politie twee mannen al aan... omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij de verdwijning. Het landskampioenschap hockey is bij de vrouwen gewonnen door Amsterdam. Tegen Sportclub HC in Beeldhoven werd het 2-2. En dus volgden er shootouts om de winnaar te bepalen. En Maria Verschoor maakte daar de winnende goal voor Amsterdam. Vanmiddag om 4 uur, over een uur dus, wordt de finale gespeeld bij de mannen. Die gaat tussen Bloemendaal en Pinoquet uit Amstelveen. De president van Oeganda heeft een van de strengste anti-LHBTI-wetten ter wereld ondertekend. In Oeganda was het al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. De nieuwe wet die gaat veel verder. Voor het zogenoemde promoten van homoseksualiteit kan iemand nu maximaal 20 jaar in de cel belanden... En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen... krijgen in Oeganda de doodstrafstaat in de nieuwe wet. De activisten die spreken van een zeer donkere dag en stappen naar de rechter. En bondscoach Ronald Koeman heeft Andries Noppert toegevoegd... aan de definitieve selectie voor de Nations League. In de voorselectie ontbrak de doelman nog vanwege een blessure. En zetspeler Tijani Reinders die zit voor het eerst ook bij de selectie van Oranje. Het weer in de ochtend is droog en zonnig vandaag. In het noorden zijn er ook wat wolkenvelden. Het is 13 tot 19 graden. Vanavond dan klaart het op en koelt het af naar een graad of 8. En morgen in het noorden kans op wat motregen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon uitbundig. Het wordt morgen 14 tot lokaal 19 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. ...naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. Met Rob, Fred en Benno. Is mm gonna -hmm. Every time your shoe hits the avenue And when you're gone, they'll sing a song Of the stories you told when you felt so full You better think twice when you cross the ice Everything you do comes back to you When you're shedding a tear, sidewalks will hit When your laughter's true, they'll run En als je deze plaat afkondigt... dan denk je bij jezelf van... Uh, waar heb je het over? Jellybean was dat. En de sidewalk talk. Nou ja, Jellybean is niet zomaar iets. Nee, dat is een producer geweest. En dit plaatje, sidewalk talk... werd uh, ingezongen door niemand anders dan... Madonna. Fred. Ja, tegenwoordig ja. heb je ook Maradona. Ma ja, ma Maradona, <laughs> zie ik je ook tegenwoordig? Nee, ja, nou, maar, ja dat, dat ja. is ook weer een voetballer, dus... Oké, oké, okay, ja. okay, Maradona. Nou, ja, ja, ja. wij hebben wel een, een, een zangeres in de studio, want uh, Joyce is uh, naar Zandvoort gekomen. Goedemiddag, ja. Joyce. Hallo. Hallo, ja. leuk dat je er bent. Kom maar wat dichter bij de microfoon hoor. Dus, ja, je mag ook de microfoon even naar je toe halen. Even oh, naar je toe halen okay. is misschien uh, wat, uh, wat makkelijker. Ja. Iedereen kan meekijken trouwens. Zet er ja. live.nl. kunnen ze je live zien uh, Joyce. Ja. Leuk dat je in de studio bent. Want uh, je komt niet uit Sanford hè? Nee, nee uh, wij komen uit een bos. Dus uh, het was even een ritje. Uh, dat uh, is even een eindje rijden. Ja precies. En was er nog uh, druk onderweg met het uh, mooie weer? Ja, nou, er zijn volgens mij uh, ja, er is altijd wel iets aan de hand. Of uh, werkzaamheden, of uh, ja, drukte. Dus we hebben er even over gedaan. Geen grote filos in ieder geval. Nee, dat niet. Nee. Nou ja, we hebben je vandaag uitgenodigd. Want je bent heel lekker bezig met, met de muziek. Inmiddels al volgens mij twee singles uit. Klopt dat? Ja, dat ja. klopt inderdaad. En uh, ja, daar gaan we zo meteen aandacht aan besteden, Fred, want uh, ja, die, die singles, ja, daar zit wel een verhaal achter, uh, als ik uh, dat zo lees over jou. Ja, dat, uh, dat klopt. De um, eerste single die ik heb uitgebracht, dat is uh, Today. En uh, ja, dat is een liedje wat ik geschreven heb eigenlijk over de periode dat uh, onze dochter heel ziek was en wat dat met mij deed. En ik wilde dat heel graag verwerken in een liedje. Omdat de, ja, de manier um, om om te gaan met alles wat je dan overkomt is eigenlijk... Um ja, gewoon maar de dag bij de dag nemen en uh, dat wilde ik heel graag verwerken in een liedje en dat is toen degeworden. geworden. Ja, nou ja, meteen de vraag uh, dan van uh, die heel belangrijk is uh, bij Dijs. Hoe gaat het met je dochter dan nu? Ja, het gaat nu heel goed. Zij, uh, um, zij is geboren met een nierziekte en zij heeft een periode gehad dat zij heeft moeten dialyseren. En dat was een hele heftige periode voor, voor haarzelf en ons als gezin. Um, maar dat is uh, inmiddels meer dan vijf jaar geleden is ze uh, getransplanteerd met een nier van mijn man. Um, ja, die is dus, hij is geopereerd en de nier is bij haar erin gezet. En uh, ja, zij is uh, tot nog toe stabiel, dus uh, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, dat het ook dan gepakt heeft eigenlijk. Ja, he. Want, ja. uh, dat is altijd nog maar de vraag of dat het inderdaad werkt. Ja, dat klopt, maar ze zijn wel, artsen zijn echt tegenwoordig ontzettend kundig... en uh, ze zoeken van tevoren ook wel heel veel uit... om ja. de slagingskans zo groot mogelijk te maken. Maar ja, ja je, je kan nooit in de toekomst kijken. Dus, uh, nee, helaas. Nee. Ja, kon je het, uh, met, uh, met het maken van die single een, een beetje van je afgooien... dat je er toch weer wat, uh, wat frisser tegenaan kon kijken? Uh, nou het was denk ik ook meer een, een soort van terugblik voor, voor mij vooral. En ook uh, op de tijd dat het dus wel uh, eigenlijk goed met haar ging. Dat ik me realiseerde van ja, je hebt zoveel jaren eigenlijk geleefd ook uh, met een angst. Want het is natuurlijk als ouder zeg maar een van de grootste angsten die je kan hebben als er iets met je kind is. Um, maar ja, dan gaat het in één keer goed. Maar die, die, dat is niet zomaar weg, zeg maar. Dus hoe ga je dan weer... Hoe pak je het normale leven weer op? Dus, en voor mij was het meer een soort van uh, ja, terugblik daarover. En, ja. Nou, Dat is op zich natuurlijk wel fijn om dat daarin te kunnen verwerken. Nou ja, het is uh, voor vader ook uh, toch wel uh, eigenlijk een, een hele happening. Ja, zeker. Ik bedoel, ja. Uh, ja, hij heeft toch uh, afgestaan, ja. om het maar zo te zeggen. Dus hij heeft er nog maar één over... Mm -hmm. En dat is toch ook wel een... Ja, ja dat je... we gaan het straks hebben over Today uh, trouwens, ja. hè, de, de single waar we het uh, over hebben. Maar uh, ja, er is inmiddels uh, ook alweer een, een ja, tweede single uitgekomen, hè, voordat ja. er zometeen uh, over een hele korte termijn de derde single uit gaat komen. <laughs> ja. En ja, uh, ja die, die tweede single, kan je daar wat over vertellen? Uh, ja, dat liedje heet uh, You Bring Me Home. En uh, ja, het is eigenlijk uh, uh, misschien een beetje cliché, maar het is een liefdesliedje. En uh, ik heb het dus ook geschreven voor mijn man die uh, hier met mij meegekomen is. En ja, ik wilde heel graag uh, schrijven over hoe ik uh, uh, onze relatie ervaar. En wat ik belangrijk vind in een relatie. En dat is vooral dat, er, dat je elkaar accepteert zoals je bent. Dat je je niet beter voor hoeft te doen. ...dan je bent en dat je er mag zijn. Ook, ook met alle niet mooie dagen... ...en ja. je niet mooie kanten. En dan bedoel ik niet alleen letterlijk als je haar niet goed zit... ...maar <laughs> ook als je gewoon... Nou, ...je mindere dagen hebt en ja. gewoon... De, ...niet de meest gezelligste bent. Ja, die, die dagen hebben allemaal. En hoe fijn is het dan dat je iemand hebt... ...dichtbij en dat, dat kan een partner zijn... ...maar goed, het kan natuurlijk ook een familielid zijn... ...of een goede vriend of vriendin. Dat er mensen zijn die er dan nog steeds voor jou zijn. Ja, en, uh, in ieder geval een, een arm om je heen uh, ja, slaan. zeg maar. Zeker. Ja. Nou, als, we, als we op jouw naam zoeken... Joyce Mortens, even voor uh, de luisteraars... en uh, de mensen die geïnteresseerd zijn... uiteraard in jouw uh, mooie muziek, uh, Joyce... Uh, ja, er komt meteen uh, de Juke Lille uh, naar voren. Ja, dat klopt. Ja, ja hoe dat... kom je daarna nou weer bij, de <laughs> ukulele? Nou ja, ik, uh, ik ben eigenlijk maar uh, drie jaar bezig nu met muziek. In, uh, tijdens de um, lockdown, de, de, de corona-lockdown, de eerste sinds uh, 2020. Toen uh, zaten mijn kinderen thuis. En ik was eigenlijk altijd van mening dat muziek niet helemaal mijn ding was. Um, ik had er ook nog eigenlijk nooit iets mee gedaan, maar we zaten thuis en we moesten de dagen vullen en ja toen las ik over ukulele en dat het leuk is um, om muziek te maken met je kinderen en ik dacht nou ja ik was nog heel gemotiveerd om uh, echt uh, een heel mooi schoolprogramma te maken die, uh, die eerste tijd werd er nou ook wat minder maar um, ja, ik, ik las dat het een toegankelijk instrument was. En dat is eigenlijk de reden dat ik gewoon puur op de gok um, dat heb besteld. Want de winkels waren natuurlijk dicht. En um, ben begonnen met mijn eerste akkoordjes leren. Um, nou, kort daarna gingen de kinderen weer naar school. Maar uh, ja, ik, ik was eigenlijk vanaf het eerste moment een soort van verslaafd. En uh, ben daarna muzieklessen gaan uh, nemen. En, nou ja, ik denk ongeveer een jaar daarna of zo dat ik mijn eerste liedje schreef. Dat de wens was om mijn eigen woorden op papier te zetten en die te zingen. Mm -hmm. En uh, ja, een jaar later heb ik uh, Today opgenomen. en dat, ik, ik schrijf mijn liedjes allemaal op de ukulele akoestisch. Maar ja, de nummers zijn dus opgenomen in samenwerking met een producer en uh, een muzikaal arrangement. Nou, helemaal goed. Zometeen praten we een beetje verder. Mag ik uh, You Bring Me Home uh, draaien nu? Nou, het ja. lijkt maar. maar. Ja, Lijf maar. Lijf maar. ja dan gaan we daarmee beginnen toch? Gaan we doen. Gaan we daarmee beginnen en zo meteen het uh, voetbal. En daarna praten we weer verder met je, Josh. Dankjewel voor dit uh, mooie verhaal. En Tot zo meteen. You Even when I don't listen, you keep telling me Even when I cry or oh, when I fight In all my dark, you remain my light Without any words, you know better than who I am You know my imperfections and I don't have to pretend In your arms I feel forever safe Cause I know you're here even when I push you away And even when I cry or when I fight In all my dark you remain my love. Hello, Smart, zij is vanmiddag bij ons in de studio aanwezig. Wat een mooi nummer, hè. dat is inderdaad de nieuwste voordat het echte nieuwe eraan er gaat komen. You bring me home. We gaan naar Duitsjesveld, want Jan, ben je, al, ben je al verbrand geworden of valt het mee? Nee, ik, ik sta wel lekker in het zonnetje hoor, niet met Gerard samen. Oké. Okay. Alleen het voetbal niet hoor. Nee, is het niet lekker, weer niet. Uh... Nee, het is dramatisch, jongen. het is, is zieloos voetbal. En uh... wat gebeurt er allemaal dan? Nou ja, AFC is heel rustig uitgelopen naar 0-3. Op dit moment blijft er eentje van AFC uh, plat op de grond. Uh, Jij had net een mooie uh, schietkans, Die schoot net over. Waarna hij zich verstapte en gewisseld moest worden. Daarna hadden we nog één schietkans uh, met Novel. Maar het komt gewoon helemaal niet uit. Het is gewoon echt zieloos voetbal. Jeetje, nou, nou, ik had het ja. wel anders verwacht. Ik denk uh, ze laten nog eventjes uh, lekker zien uh, van dat, soort, uh, de, nou ja, dat ze het toch kunnen, dat klinkt weer zo, uh, zo lullig. Maar ik bedoel, na vier uh, wedstrijden dat het echt niet lekker ging zo van, uh, we zijn er nog. Hè? Dat bedoel ik er eigenlijk maar. Ja, dat, dat weet ik. Dat hadden wij ook verwacht. Maar het is helemaal niet zo. Het is, uh, we missen er wel een paar hoor, moet ik zeggen. Ja. Jeffrey, Milan, Bud, uh, Duitse christine Dylan. Het is zonde en de, de, de geest is gewoon uit de plek. Ja, het is helemaal incompleet. Zou het zo zijn uh, dat er uh, bij die na-competitie er wel voor uh, gezorgd wordt... Dat, uh, dat we weer op volle sterkte zijn, Jan? Ja, dat is wel de achterliggende, of, uh, achterliggende gedachte. Dat er een paar jongens uh, gespaard worden vandaag... om in ieder geval bij de na-competitie fit te zijn. Ja. Alleen fit zijn is het niet, hè? Je moet ook een beetje plezier uh, in hebben. Ja, plezier in het uh, spel, dat is heel belangrijk. Ja, ja. En voor elkaar gaan. Ja. Nou ja, ja. eerst zelf zitten. Ze hebben helemaal geen uh, gescheld tegen elkaar of uh, aanwijzingen geven. Ze, lopen, ze, ze doen hun ding. En... Precies, de spirit uh, zit er niet echt in, of helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nou ja. Misschien dat de, dat de trainers daar dadelijk in de rust er wat aan kan gaan doen, Jan. Dat we toch nog een mooie tweede helft krijgen. Laten we daarop hopen. Ik hoop het, uh, Rob. Oké, okay, nou, ik kom straks. Lekker in lekker dit Je hebt helemaal gelijk. Veel plezier. Ja, Oké, okay, proost. Hoi, dat was Jan van der Leden. Nou ja, je hoort het al, hè, Fred? 3-0. Ja, dat, dat gaat helemaal niet lekker. Maar wat wel lekker nee. gaat, is uh, ons programma, Sandfoort voor je. jou. En het zonnetje schijnt. Ja, het dus, zonnetje uh, schijnt. Grijp je over 18 in zon. Zo is het op bezoek. En dan de rappers die luidt ook nog op de radio van de Sugar Oké, nou, wat wil je nog meer?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 Go!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 Don't stop until the breaking door I Sing it on and, then on and on and on and on and on Like a hot one to pop, the pop, the pop Give it, give it, pop, to pop, a pop, a pop You don't dare stop or come alive, y'all Give me what you got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 Come on, girls, I get on the I come alive yo. Give me you got, cause I'm guaranteed to make you rock you said one, two, three, four. tell me my, what are you waiting for Hey hallo, en fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio Zandvoort voor jou, met Rob, Fred en Benno I, I love the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 now, softly smile, I know she must be kind onze collega Benno Veug... hebben we vanmiddag even op pad gestuurd. Hè? Want uh, ja, er zijn heel veel activiteiten vandaag in Nieuw-Noord. Open dag bij uh, de Karserne. En uh, uiteraard het uh, buurtfeest. Daar gaat hij uh, straks uh, naartoe. Maar nu is hij nog uh, op de Karserne... tot uh, half vier uh, bijna afgelopen. Dus uh, de open dag uh, daar. En hij heeft daar heel veel... Uh, beachboys en girls... Uh, uh, over, over de single gesproken. De beach Boys en girls uh, gehad... van de rennies -migade. En uh, wat heb je nou bij uh, Benno? Ja, ik heb nu uh, Freek bij me van de Young Fire and Rescue Team. Uh, Freek, je bent al eerder bij ons in de uitzending geweest. Dat uh, was een heel leuk gesprek. Uh, hoe heb je deze middag ervaren? Uh, ja, ik vind het een zeer succesvolle middag. Uh, we heel veel mensen kunnen laten zien wat we hier allemaal doen. En uh, wat we ook allemaal al gedaan hebben. En ja, dat is natuurlijk ja, hartstikke fijn voor ons. Dat is ook als een be klein beetje reclame, maar ook gewoon vooral om mensen gewoon echt te laten zien dat het echt heel leuk is. Ja. Want jij bent van de Jong Fire Rescue Team, wat vroeger zeg maar de jeugdbrandweer was. Maar het is veel breder getrokken, want je hebt al het nodige meegemaakt, bijvoorbeeld met de politie. Ja, inderdaad. We waren eerst alleen met de brandweer en uh, sinds begin dit jaar we, zijn we uitgebreid naar een young fire and rescue team. En dat houdt dus bijvoorbeeld in dat we ook uh, volgende week met defensie meegaan op een bivak. En uh, we hebben ook een uh, drie weken traject gevolgd bij, uh, bij de politie met uh, een achtervolging, een inval, een, uh, noem het maar op. En uh, ja, alle andere hulpdiensten komen natuurlijk ook gewoon nog aan bod. Ook de KNRM zijn we ook geweest. Dus uh, wat heb je daar gedaan? Uh, ja, we hebben nu alleen uh, zeg maar bij een. Uh, terrein een eindig gekregen bij een clubhuis. Maar uh, we zijn ook, hebben ook nog afspraken gemaakt om een keer mee te gaan varen. Dus dat is natuurlijk hartstikke vet. Zo, ja. ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb het zelf ook een keer mogen doen. Uh, uh, ik hoop dat je niet zeeziek wordt, Frank. Ik hoop het ook. We zullen het zien. De hebben geen ervaring mee met uh, op zeevaren? Uh, jawel, mijn vader zat ook bij de Kanal, dus ik heb al een keer op zo'n boot gevaren. En, uh, Ja, Maar het blijft leuk. We ja, gaan ja. uh, terug naar de brandweer. Uh, ik zie daar nog een, een, een aanhanger staan met een uh, motorspuit, zeg ik het goed? Ja, dat is een, uh, ja, een motorspuit. Dus ze kunnen we gewoon water opzuigen, bijvoorbeeld een meer. En dan kunnen we in principe gelijk spuiten als we willen. Ja, en worden jullie daar ook wel ingezet eigenlijk om dingen te blussen? We zeggen ook duimbrand mee te blussen? Uh, wij als Young fire Rescue team niet, want we hebben niet de correcte opleiding voor gekregen. Het is natuurlijk allemaal een soort van nogal recreatief wat wij doen. Maar we kunnen wel nog een verkorte opleiding volgen bijvoorbeeld hierna. En dan daarna kunnen we wel volledig meedraaien met brandweer. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Uh... Ja, ik denk een, een volgende keer uh, doe je weer mee met zo'n open dag. Ik zeker, ik vond het hartstikke geslaagd echt gezellig. Jullie hebben zelf uh, tijdens de demonstraties wel geplust, hè? Ja we, hebben iets, uh, ja, we hebben het wel zelf in de fik gezet. Maar, uh, oh. ja. <laughs> maar ja, het was natuurlijk alsnog hartstikke leuk. Dus we hebben een autootje in de fik gezet met een paar slachtoffers bij. Om even te laten zien hoe snel dat, hoe snel dat kan gaan dat we die slachtoffers veilig weghalen. En hoe we het snel kunnen uitmaken. Ja, ja. Oké, okay. nou toch een beetje mogen vandaag. Toch wel, gelukkig. Ja. Dankjewel Freek. Uh, dan, goed, dan ga ik even terug naar uh, Remke Hoedenbaker. De voorlichter. Want daar zijn we mee begonnen uh, uiteindelijk op twee uur. Remke, uh, spreek je ook voor een geslaagde middag? Ik denk dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. Uh, een schitterend weer gehad natuurlijk. Uh, hele hoge opkomst. En ik denk dat we heel goed kunnen laten zien uh, wat we als brandweer allemaal kunnen. Maar uh, ook de andere hulpdiensten. Maar vooral ook uh, hoe belangrijk het is uh, ja, dat we goed vertegenwoordigd zijn. En dat mensen weten wat we kunnen en ons weten te vinden. Waar ja. kunnen mensen meer informatie krijgen eigenlijk van... Uh, Zeg maar brandveilig leven, uh, rookmelders enzovoort. Uh, dit zijn we over de, brand, de nationale brandweersites. Brandweer.nl is heel veel te vinden. En daar kan je ook heel vaak doorlinken naar de lokale uh, vestigingen. Of de, de, de lokale concernes. Dus daar staat inderdaad alle informatie op hoe je je uh, huis veilig kan maken. Hoe je veilig kan leven. Uh, maar ook uh, vacature is voor de vrijwillige Brandweer. Dus uh, ja. Die zijn er op... nog steeds hè? Was... We kunnen altijd met, Ja, dat is altijd natuurlijk verloop. Uh, en dus wat je al uh, aan het begin van deze uitzending gaf. Is er altijd genoeg te doen hier? Nee, in de regio. Dus je ja. kunnen altijd mensen gebruiken natuurlijk. Dus uh, liever te veel dan te weinig, zeg maar. Ik, ik hoorde zelfs dat de regionaal commandant uh, met pensioen gaat en, en een commandant eronder. Dus uh, zelfs op dat niveau uh, zoekt de, mens, uh, de brandweer nog mensen. Ja, ik zei al, ja, natuurlijk voorlopen. Hè. Je hebt ja. altijd mensen die uh, ja, op een gegeven moment uh, uitgewerkt zijn uh, en ik, dan toch de organisatie moeten verlaten, hoe hard het ons ook is. Uh, maar uh, ja, uh, het geeft natuurlijk ook wel aan dat er mooi doorlopen is en uh, ook veel carrière-mogelijkheden zijn. En uh, ja, genoeg leuke, leuke functies binnen de brandweer. Uh, jij bent er sinds 1 maart, dus jij blijft lopen ik uh, blijf lopen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Na deze dag uh, is het alleen nog maar uh, nog meer bevestiging dat ik op de goede plek zit. inderdaad. Ja. Uh. Oké, okay, Rebeke. Nou, dan gaan we elkaar later weer zien. Uh, dankjewel voor deze middag. En, uh... Ja, was hij op uh, Bloemendale uh, geweest trouwens, uh, Benno? Oh ja, nog even een vraagje van uh, Rob. Uh, dat is hij zo goed in, hè? Uh, of je nog bij Bloomingdale, de brandweer bij Bloemendale, bent geweest? Nee, ik was, uh, helaas uh, had ik geen pakketdienst. Dus ik, uh, ik had een collega van mij, was, uh, was de plek inderdaad. Maar uh, ja, ik heb alles via, via Twitter mee kunnen lezen van wat daar gebeurde. Dus uh, ja, het was een... Uh, ja. in een andere bron in, uh, in, in de regio, want uh, het waren er nog wat. Ik ben, ik ben uh, deze week had ik geen piketdienst, dus ik, uh, ik, ik kon het lekker vanuit achter mijn bij volgen. Oh, okay. Dus uh, ja, geen gekke dingen verder voor mij. Goed zo. Goed, Rebeke, dankjewel. Een goed weekend verder. En uh, we gaan terug naar de studio. Ja, jij moet uh, snel op uh, looppad richting het buurtfeest, hè, Benno? Ja, ja, ja, ja. We gaan een uh, wijkje, uh, wat twee straten verder gaan we eens even kijken. Twee straten verder. Ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal te zien is. Nou, ik We horen het zo meteen van je. Dankjewel, Benno Veugen, uh, Live op locatie met. Uiteraard uh, zijn charmante assistente. Want die heeft hij ook bij <lacht> zich. Ja? Dag bij nou. Hoi. Ik zie je hier. Ik zie je daar. Ik vraag je, ja ik vraag je Ja, en het mooie is van deze Gerard Jolien dat hij altijd zo enthousiast is... Hè, als hij weer een, een nieuwe plaat heeft uh, gemaakt. Hij weet het wel te brengen, toch, dame en uh, heren tegenover ja, mij? Ja, het is al een, uh, uh, een lekker feestje. Een show, Showmaker, hè? Right? Ja, ja, ja Echt een showmaker. Ja. Nou, we hebben vanmiddag uh, gelukkig uh, Joyce Martens uh, in de studio... Uh, twee singles inmiddels uit... en er komt uh, heel binnenkort een uh, nieuwe single uh, van je aan, uh, Joyce... Kan je daar ja, wat over vertellen? Hè? Dat is perfect, heet die? Uh, perfect. Ja, perfect. Dus... Um, ja, dus eigenlijk, het is een liedje wat heel veel voor mij betekent. Want ik heb het geschreven in het proces dat ik de beslissing nam... om mijn muziek te gaan uitbrengen. En ja, ik zei straks al, ik ben nog niet zo heel lang bezig. Dus mensen hebben natuurlijk altijd een mening over je. En ik heb ook wel mensen gehoord die zeiden van... Goh, moet je niet nog eventjes wat meer je ontwikkelen? Of je bent pas net begonnen... En daar uh, twijfelde ik zelf ook wel heel veel over. En uh, nou goed, er ging dus zo'n gesprek de hele tijd door mijn hoofd heen. En um, dat, uh, dat is uiteindelijk zeg maar een soort van het liedje Perfect geworden. Um, want vorig jaar, juni, toen heeft mijn dochtertje ook even kort in het ziekenhuis gelegen door een complicatie. Dat kwam gelukkig goed. Maar uh, ja, ik was bij haar, dus ik had best wel veel tijd om na te denken. En toen realiseerde ik me eigenlijk twee dingen. En de ene is. Um, ja, dat je kan wachten op het moment dat je ergens klaar voor bent. En het perfecte moment, maar dat gaat nooit komen. Want ja, er zijn altijd nog nieuwe dingen die je kan leren. En ik kan zeg maar twee jaar wachten, maar dan over twee jaar dan bedenk ik misschien... Ah ja, dit wil ik ook nog wel leren. Dus ja, uiteindelijk doe je dan iets nooit. En het andere was juist omdat zij dus in het ziekenhuis lag, dacht ik... Ja, je, je weet niet wat het uh, leven voor jou morgen of overmorgen of volgende maand in petto heeft. Dus als je echt iets heel graag wil, dan moet je er gewoon voor gaan. En dan moet je het gewoon doen. En um, ja, mijn hart zei eigenlijk wel dat ik dat gewoon dat pad in wilde slaan. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, maar ja, toen op dat moment heb ik dat nummer geschreven. Dus um, ja, voor mij is, is het best wel waardevol in mijn hele eigen proces. Dus um, ja, ik ben wel heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Want ik denk dat het ook wel een boodschap is die voor heel veel mensen geldt. Dat je soms uh, vindt dat iets goed moet zijn of dat je ergens klaar voor moet zijn. Maar ja, dat hoeft helemaal niet eigenlijk. Nee. nee, wat mij opvalt is dat je echt muziek maakt die heel dicht bij je, bij je staat, zeg maar Joyce. Ja, het zijn eigenlijk allemaal liedjes die. Um, het is voor mij een manier om gewoon uh, mijn gedachten te verwerken en te verwoorden. En uh, soms is het fijn om liedjes te schrijven en te zingen, om letterlijk zeg maar eventjes iets uh, een plekje te geven. Uh, dus ja, het is allemaal, uh, het staat inderdaad allemaal heel dicht bij me. Ja, het is, uh, het, is, het is maar net het moment hoe jij je voelt. Ja, precies. En, en daar schrijf je eigenlijk een tekst op. Ja, en soms doe ik ook wel andere dingen, maar ik merk dat die liedjes voor mij minder leven. En uiteindelijk als ik moet kiezen van. Uh, want ik schrijf ook wel, soms wat ik dan een beetje losvlotters noem. noem. Ja. Maar als ik moet kiezen van ja, wat wil ik uitbrengen... dan zijn het toch de liedjes die, waar voor mij het verhaal achter zit... die zijn voor mij het meest waardevol. Ja, want dan ben je als singer-songwriter. Uh, schrijf je ook voor anderen of, of is het echt alleen voor jezelf? Dat heb ik eigenlijk nog niet zo gedaan. Misschien dat ik dat wel ooit in de toekomst nog of wel... Of je nog, nooit benaderd ook... Uh, uh... Nee, nog niet, nog niet. Uh, um, ja, ik, ik weet het nog niet. Ik zou het eens uit moeten proberen of het werkt, uh, Of het werkt, of, of, zeg of, zeg maar. of leuk, ja. ja. Uh, ja, was... hoe ziet uh, jouw uh, carrière eruit uh, eigenlijk? Treed je ergens op of uh, hoe uh, werkt dat? Ben je al geboekt? Uh, op een bepaalde... Nee, nee, nee, dat nog niet zo. Uh, ik, ik heb eigenlijk nog heel weinig uh, of bijna geen erva ervaring live. Ik wil dat wel meer gaan doen, maar uh, ja, het is eigenlijk een beetje ook ontstaan vanuit gewoon um, ja, dus een uit de hand gelopen hobby. Want uh, ik werk eigenlijk gewoon in de gehandicaptenzorg als... Uh, ja. Sociaal werker, daar begeleid ik mensen met een verstandelijke beperking. En uh, ja, ik ben moeder van twee kinderen en we hebben gewoon een gezin te runnen. Ja. Dus uh, ja, ik doe dit eigenlijk een beetje erbij. Maar ja, het, het wordt wel uh, steeds leuker. Dus. Um... Ja, wie weet, wie weet. Waar het schipstrand... Ja, een bepaalde uh, gelegenheid uh, in uh, Den Bosch uh, waar, uh, ja, waar, je, waar je wel eens komt of zo. Dat je daar een keer uh, kan optreden. Ja, ik ja, zeg maar wat weet. hoor. Nou, ja, er is in ieder geval op 2 juli ook een uh, landelijk uh, festival. dat Ik weet niet, dat is misschien jullie wel bekend. Dat heet Gluren bij de Buren. Ja. Um, en dat is ook in Den Bosch. Dus uh, daar doe ik ook aan mee. Dus um, ja. ja, voor de mensen uit het dus zuiden. Dus daar sta je in ieder geval. Ja. Leuke dingen. Nou, we ja. gaan het doen, hè? Live, uh, live zingen het, uh, in de studio. Gaan we het live doen, ja? Ja. Dan, uh, als, jij, uh, als jij er klaar voor bent, dan uh, starten wij hem in. Ja, pak de microfoon er goed bij, uh, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Dus, we gaan luisteren naar uh, inderdaad uh, jouw debuutsingle Today. Hier is Joyce Martens. started to rain the storm passed blew my faith away I felt betrayed and abandoned by life now the clouds are gone I have to trust again and when I think about it I get crazy I want to but I know I can't change it today Today I will not worry. I'll just sit right here and breathe. Today I enjoy all of the little things. They make me feel free. Today, today I will not worry. I'll just sit right here and breathe. Tomorrow What comes and what will will be, what the world will be All those fears, they keep messing up my mind It's hard to forget what happened back then The winds are cool, but I am still afraid. My little love, I don't want you to be in pain. And when I think about it, I get crazy. I want to, but don't know how to change it. Today, today I will not worry. I'll just sit right here and breathe. Day make me feel free. Today, today I will not worry, I'll just sit right here and breathe. Tomorrow I will see what comes and what the will That we can make the best out of life today Today we will not worry, we'll just sit right here and breathe Tomorrow we will see what comes and what a world will be Yeah. Ja. Geweldig. Dankjewel, Joyce. Dat was inderdaad ja. uh, de eerste single van uh, je Today. Helemaal live gezongen. Het was even behelpen hier in, in de studio. Maar prachtig resultaat, toch? Zeker weten. Nou, leuk. Uh, zeker, qua ja ja Nee, niks meer nee helemaal niet. Ik, ik kan het niet, hoor. Dus, nee, uh, nee, <laughs> ik doe het niet, jullie maar. ook niet aan, uh, trouwens. Uh, nou ja, dank jullie wel ja. uh, dat ik hier mocht zijn. Hoor. Geweldig. Graag gedaan en heel veel maar succes uh, met alles. Uh, hey, Heb, uh, um, ze, want ze wilden eventjes nog van de ukulele live laten horen. oh oké, okay, dus, oké. Okay. Dus kunnen, kunnen we dat nu doen? Of, uh, ja, kan het nu nog even nemen? Of, of je moet uh, in het volgende uur nog even blijven, want... Uh, we moeten nog twee keer schakelen, Fred. Dus uh, we hebben een kwartier. Dus, dus zeg het maar. <laughs> nou, laten we even in overleg gaan. We gaan in ja. overleg, weet je. Nou, we gaan weer een plaatje draaien en, en dan komen we er wel uit, hoor. Dit is Sanford voor jou met uh, deze single, This melodie. Lekker. This Melody. Halle tout nos oiseaux. Net uh, lekker kunnen genieten van een uh, live optreden van uh, George Martens. Nogmaals, dank En misschien komen ze zometeen meteen nog wel even terug hè, met de Juke bij ons. Nou ja, dat hoor je ze dadelijk wel. Dit is de melodie. We gaan weer naar het uh, Duitspel toe. Nou, Jan van der Leden want, uh, ja eigenlijk een wedstrijdje om niets, maar wel tegen de nummer 1. En uh, ja, het moet wel wat beter gaan dan in de eerste helft. Uh, Jan, nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag Rob Zijn we weer. De tweede helft, hè? Ja, de tweede helft. En we zagen dat uh, Koen vervangen was door de, de Morrison. Uh, Koen, die uh, toch even de sterkste was vandaag. Al <lacht> wekenlang. Maar ja, dat zag je ook wel direct in die achterhoede. Het was uh, heel snel 0-4. Mm. Maar ik, ik loop net in die kantine hè? bij ons. Ja? Ah, smaken 0-5. Jeetje, Dat moet zeg. zeggen. Jeetje, Maar, maar uh, een paar jaar geleden hebben we de kantine helemaal opgeknapt. Hebben we alle foto's weggehaald. En die hebben we opgeslagen. En de afgelopen weken zijn er een paar jongens onder leiding van Robbie van den Berg. En hij, die kreugen. Die hebben al die foto's, die oude foto's gedigitaliseerd. En het grootste gedeelte is weer terug. En het is zo'n leuk gezicht weer in de kantine. Wauw, dat is mooi. Oude foto's van mooie tijden. Ja, en die, uh, ja, die zijn helemaal uh, zeg maar uh, geüpgraded, uh, die foto's? Ja, het zijn allemaal, allemaal mooie kleurenfoto's. En echt zoals het hoort in de routine. Echt... Mooi. Ja, kan ik uh, bijvoorbeeld uh, gewoon. Uh, ik uh, voel wel niet zoals je weet, maar kan ik daar gewoon een keer uh, binnenlopen om uh, te kijken, Jan? Ja, allicht. Altijd. Oké, okay, dus. Uh... Als mensen een keer een kijkje willen nemen, zijn ze van harte welkom. Ja, natuurlijk. Zeker. Nou. Zeker als we straks thuis spelen. of uh, Over twee weken hebben we een groot jeugdtoernooi. Dat is op 12 juni. Dan hebben we duimpjes toernooi. Ja. Dan, moet, dan moeten mensen echt komen kijken. Dat is echt heel mooi om te zien. Echt weer voetbalzijde van de oude doos. Een paar jongens die uh, heel fel gekant waren tegen het weghalen van de foto's. Dus we die foto's. Dat die die stoppen ik vond het heel jammer. Nou, Ik kwam net naar me toe. ze zegt: Jan, wat leuk allemaal. Ze zegt: Kom die fotoshoot terug. Het is heel gezellig. Oké, okay, nou ja, dat is uh, goed nieuws in ieder geval. Het voetbal gaat niet, maar uh, dat is toch uh, nog een uh, leuk uh, bericht. Beetje, een beetje nostalgie weer, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. De goede oude tijd. Absoluut. Wat klinken we dan weer oud? Jan, dat moeten we ook weer <laughs> niet doen. Toch? <laughs> Erg. Zo is het, ja. Dan krijgen we Absoluut. dat weer. Nou ja, in ieder geval... Uh, nee, we komen straks aan het einde van de wedstrijd... Uh, wel weer even bij terug. Oké. Okay. Dank voor dit moment. Tot zometeen. Zo dat was Jan van der Leen op uh, Duintjesveld. Nou, uh, het is uh, gelukt hè, Fred? Ja. Ja, ja. de Lille, We willen hem toch horen. Ja, geweldig, ja. Het ziet, het ziet er ook uh, heel, heel charmant uit. Het is ook klein. Uh... Een gitaartje eigenlijk. Ja, he? vier snaren zitten ja, erop. Ja, ja, ja. Ja. ja, als je echt in de ukulele community zegt dat het een klein gitaartje is. Ja, dan, dan, krijg, je een, dan, een koppen, dan krijg ik uh, muziek. Yeah. Ja, ik ja. ik, ja. Ja, ik voelde er allemaal aankomen. <laughs> nee, nooit meer zeggen. Dus, uh, nee, dat doen we niet meer. Ik moet zeggen, dit is eigenlijk een bariton-ukulele. Dus dit zijn... Ja, die is iets groter. Die is nog iets groter, ja. Want je hebt ze in verschillende maatjes. En een sopraantje, dat kan men natuurlijk niet zien. Maar die is echt dan bijna de helft hiervan. Ja, ik heb hem vroeger als kind gehad. Ah, ja. <laughs> nou ja, weet je, ik, ik, mijn man daar die speelt gitaar. En dat heb ik wel eens geprobeerd vast te houden. Maar ik voelde me daar altijd onder verdwijnen. Zoals gitaar, waar ga je met het meisje heen? En uh, dat het was het gewoon niet. Ja. Dus het, het heeft uh, even zeg maar 40 jaar geduurd. Maar toen heb ik dit ontdekt. En uh, ja, dat, uh, daar dus, word ik helemaal blij van. Ja, dus jij denkt, van ik neem wat subtieler... Ja, maar ja, je kunt het ook overal mee, mee naartoe nemen. Dus uh, ja. Ja, dat kan natuurlijk met een gitaar of zo ook wel. Maar ja, het is gewoon toch wat groter. En dit, uh, ja, sommige passen gewoon in een rugzak, zeg maar. Dus ja. uh, het ideaal. Oké. Okay. Nou, zet hem maar op als, als jij er klaar voor bent. Ja hoor, we, we willen hem horen. Ja. ja. Oké, okay, dat gaat wel. come to every life jump ahead or rather wait you want it to be perfect but you know there will not be one single day when the time is right for the perfect shot it will be ahead of the road No matter how hard we try We might wait forever Or we might as well jump on right away Cause we won't ever reach those dreams By staring at them day by day Yes, yes, dankjewel, Joyce Prachtig, ja, ja helemaal ja. akoestisch. Mooi ja, hoor. Mooi. Ja. ja zou haast er nog een. Ja, ja, nee, Dat gaan we niet meer redden. Even kijken redden, of we Benno Veugen hebben. Nou, Benno hadden we wel. Maar uh, de... ga jij hem nog even opnieuw proberen? Dan kunnen we hem nog net uh, voor vier uur meenemen. Want uh, zometeen in het volgende uur hebben we nog veel meer uh, in dit uh, programma. Want uh, ja, Benno die is uh, aanwezig uh, bij, uh, bij het uh, buurtenfeest. En. Uh, ja, als het goed is heeft hij Roy van Buringen daar uh, aan, de, aan de telefoon. En uh, zullen we eventjes uh, met hem uh, gaan praten over uh, wat het uh, buurtfeest uh, tot nu toe gedaan heeft. En uh, ja, wat er allemaal nog gaat gebeuren. Hè? Want het gaat nog wel even door het uh, feest uh, daar uh, in uh, toch? Ja, in Noord. Ja, het ja, nee, nee, ik zei het feest gaat nog wel even door naar die Noord, toch? Zo, ja, ja, ja, want uh, hier in Noord begint het eigenlijk pas, Roy van Buringen. Ja, jeetje, jeetje, we zijn nou al een tig uur bezig. Ja. En, en uh, we zijn vanmorgen om tien uur begonnen met uh, nieuwe de Kofferbakmarkt. Wij zijn natuurlijk als organisatie veel eerder begonnen. Maar hoe later de dag, hoe succesvoller het wordt. Nu begint dat klein helemaal vol te stromen met mensen opeens. En dan is het besef er nog ineens dat die mensen allemaal dankzij het werk van onze organisatie hierheen zijn gekomen. En dan komt de lieve mevrouw van de Unicum. En daar kan ik echt emotioneel voor worden, want ik ben op dit moment een emotioneel wrak. Uh, een lief cadeautje bedenken van bedankt dat je dit voor de buurt doet. Ja, dat is mooi. Dan krijg ik tranen van in mijn ogen. nu weer. Ja. Dus uh, ja, het, uh, het is een geweldig evenement. Geweldig hoor Roy. Ja, ik was ook heel verrast dat je eigenlijk gewoon drie, vier straat hebt je gewoon af laten zetten. Ja, ik besef het nu pas. En ik heb de afgelopen maanden echt in een roes geleefd. En om het met het team van Zelfsvind te organiseren. Het is een cadeautje, niet alleen een cadeautje voor mezelf, maar ook een cadeautje aan de buurt. En er zijn zoveel... Mensen bij elkaar gekomen, het buurt, ze staan voor verbinden. En niet alleen maar voor het commerciële gebied, maar ook voor, voor het leuke. En dat is gelukt als je zo om je heen kijkt. Die mensen zijn lekker aan het dansen, aan het praten, mee aan het zingen. Geweldig. Roo, je staat met een microfoon in je handen. Wat, wat ga je zo doen? Nou ja, ik heb net de, vanmiddag de bingo gepresenteerd. En ik ga nu gewoon de artiesten, wat mijn hobby gewoon is, de artiesten af aan aankondigen. En natuurlijk ook om uh, half zes pre uh, Die komt optreden. Dus ja, goed zo. Uh, nou, Roy, succes. Uh, we gaan je volgen. En uh, we gaan terug naar de studio, want ik denk dat het uh, nieuws er zo in komt. Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Benno. Veel plezier, hè? We komen straks in het volgende uur wel weer bij je terug. Ja, oké. Okay. Tot zo.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 en geloof me als dat niet zo is, dan ik dat mis te behalen. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als ik mag ben ik erbij. Wat voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij? Ja, la, la, la, la. Te praten. Oh. En dan weet je wel hoe laat En waarom ze zich al dagen zo gedroeg En, en dat, dat het niet aan jou ligt Maar dat het zo niet langer gaat En van soms is oude van niet meer genoeg En net alsof het niet gebeurt Schijnt buiten vol de zon